Casper Meijer met het NOS Journaal. In Suriname blijven de coronamaatregelen nog twee weken van kracht. Dat heeft president Bouterse gezegd in een tv-toespraak. In Suriname geldt een uitgaansverbod tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends en het is verboden om met meer dan 10 mensen bij elkaar te zijn. In Suriname zijn 10 coronabesmettingen geregistreerd. 7 mensen zijn hersteld, Twee liggen nog in het ziekenhuis, 1 persoon is overleden aan de gevolgen van het virus.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 China heeft een team van onder andere medische experts naar Noord-Korea gestuurd... om advies te geven over de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. Dat zeggen drie ingewijden tegen persbureau Reuters. Er gaan geruchten dat het slecht gaat met de gezondheid van Kim, maar er is geen duidelijkheid over. Volgens Zuid-Koreaanse media aan het herstellen van een operatie vanwege hart- en vaatziekten. Noord-Korea is een zeer gesloten land, waardoor dit soort berichten moeilijk te verifiëren zijn. De directie van PSV gaat 20% loon inleveren in de periode dat de club door het coronavirus zonder publiek moet spelen. Dat zei algemeen directeur Toon Gerbrands in het tv-programma Op1. Volgens Gerbrands loopt de club 12 tot 14 miljoen euro mis als er tot aan de kerst geen publiek naar de wedstrijden mag komen kijken. De directeur vraagt naar eigen zeggen niet alleen de supporters en sponsors om solidariteit, maar ook de organisatie zelf. Het weer vannacht een graad of 6. Komende dag lost de bewolking in de loop van de dag steeds meer op. De temperatuur kan 13 tot 17 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.